Jan van der Putten met het NOS Journaal. Landen die olie en gas exporteren zouden hun productie moeten opvoeren om Rusland dwars te zitten. Dat zei de Oekraïnse president Zelensky in een videoboodschap op de internationale conferentie in Qatar. Zelensky stelt dat Rusland landen kan chanteren omdat ze afhankelijk zijn geworden van Russische olie en gas. Landen zoals Qatar kunnen helpen om de stabiliteit in Europa te verbeteren, zegt Zelensky. Europese landen hebben eerder al gezegd sneller van Russisch olie en gas af te willen. Rusland houdt militaire oefeningen op eilanden die worden geclaimd door Japan. Volgens Defensie in Moskou zijn 3000 militairen met voertuigen op de zuidelijke Koerillen tussen Japan en Rusland. Op die eilanden wordt al tientallen jaren geruzied. De oefeningen begonnen toen Japan sancties tegen Rusland instelde vanwege de oorlog in Oekraïne. De Duitse deelstaat Beieren en neder hebben het Russische Z-symbool strafbaar gesteld. In de oorlog in Oekraïne zijn veel Russische legervoertuigen beschilderd met een witte Z. In de maandtijd is die letter uitgegroeid tot een pro-Russisch symbool. Volgens Beieren en neder is de oorlog in Oekraïne misdadig en valt iedereen die de oorlog openlijk steunt onder het strafrecht. De Poolse tennister Iga Sviantek is de nieuwe nummer 1 van de wereld. Op het WTA-toernooi in Miami versloeg ze de Zwitserse Victoria Golubic. Sviantek neemt de nummer 1-positie over van de Australische Ashley Barty, die woensdag haar profcarrière beëindigde.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Papa, waarom slaapt die man op straat? We hebben op de zolder toch een plekje. Papa, wie is eigenlijk de baas van de wereld? Die niet een beetje op hem letten Ik vertel je lang niet alles. Nee, nu nog even niet. Want dan blijf je nog wat langer. Zo lief. Een kleine presidentje gaat de wereld redden.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 Dat de wereld zo mooier zou zijn, dat de wereld zo mooier zou zijn. Hoe dat, de wereld, zou zijn. Dan dat dan dan de wereld zo veel mooier zou zijn, hoe oud zo wil mooier zou zijn, hoe zo mooier Dan denk ik dat de wereld zo mooier zou zijn. Ja, prezema, mijn kleine presidentje. Goedemorgen, Zandvoort, op deze zaterdag 26 maart 2022. Het is weer tijd voor een nieuw programma van 10 tot 12 hier op de lokale radio. Uh, wat gaan we vandaag allemaal doen? Uh, we bespreken zo eerst met Peter Verstegen het einde van de lip in Zandvoort. Toch wel een heel groot begrip hier in ons dorp. Uh, Ernst Brokmeijer komt vertellen over het 100-jarig bestaan van de Zandvoortse Reddingsbrigade. Dan hebben we nog een tulbandactie van de Rotary in het eerste uur. Aan het begin van de tweede uur komt Fabienne van Dillen uh, uh, de nieuwe taaltrainingscoach, Zef uh, uitleggen. Ik ben heel benieuwd wat dat precies inhoudt. Halverwege het tweede uur praten we met uh, GBZ-raadslid uh, Astrid van der Veld. Um, deze partij haalde afgelopen verkiezingen natuurlijk geen zetels. Uh, hoe kijkt ze daarop terug? Hoe kijkt ze terug op haar eigen... Vertegenwoordiging namens de partij de afgelopen 20 jaar. Dat dus in het tweede uur. En als afsluiting van het programma praten we met Annemieke Landman... van de Zandvoort Business Ladies. En die hebben nogal wat plannen. Um, we kondigen eerst nog even het programma aan de techniek. Vandaag staat achter de knoppen Pim Groof. De muziek uh, komt van dezelfde persoon als die u nu ook hoort. Uh, Jelmer Koper en de redactie is gedaan door Gerrie Rutte. Goed dat u luistert, maar eerst praten we dus met Peter Verstegen over het einde van de lip. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Peter Verstegen. Ja, goedemorgen. Allereerst toch wel benieuwd uh, hoe jullie tot het besluit zijn gekomen om uh, om met het bedrijf uh, te stoppen. Nou, eigenlijk heel eenvoudig door uh, de toestand van de corona natuurlijk uh, heeft invloed gehad. Uh, daar komt bij dat ik zelf af en toe nog uh, ...paalperiode in het ziekenhuis lag vorig jaar. En dan ga je eigenlijk over je situatie nadenken... ...en dan ja. wordt de druk ook van buitenaf wel weer groter... ...van joh, hoe lang kan je dit nog volhouden? En uh, inmiddels ben ik dan 73... ...dus dan denk ik van ja, eigenlijk hebben ze wel gelijk... Het, uh, om het fenomeen in, in, uh, in stand te houden, is dat toch uh, dat niet meer waard eigenlijk. Ja, precies. En uh, de, wat ik net al een beetje zei, het is toch wel een begrip in Zandvoort, want het heeft er heel veel jaar uh, gezeten. Kunt u daar misschien wat uh, over vertellen hoe u daar zelf op terugkijkt? Ja, ik, uh, het bedrijf is natuurlijk gesticht door mijn opa. In uh, 1893, dus 128 jaar. Mm -hmm. uh, dus, en uh, ik heb, heb daar zelf dan nu 156 jaar aan deel genomen. Dus het is een uh, best wel een lange periode. En ik uh, mag zeggen, ja, ik heb het met heel veel plezier gedaan. En, uh, ik ben ook blij dat ik het heb kunnen doen. Ja, ja. En uh, als u nog even de, de laatste jaren uh, wil beschrijven, heeft u dan ook uh, de, de, wat voor veranderingen heeft u doorgemaakt? Nou ja, de, de, de, de handel in, in het algemeen is het natuurlijk uh, toch wel moeilijker geworden uh, door het internet uh, gebeuren. Ja. Uh, ik vind zelf eigenlijk dat ik daar toch... Minder last gehad, omdat wij het echt een hele oude ijzeren winkel hadden. Die dus het moest hebben van de servers. Ja. Uh, waar ook heel veel mensen voor op, op afkwamen. En dan is het dat, typische zandbosje. Het zijn eigenlijk allemaal vriendklanten. dus dus niet zozeer het, het, het economisch komt er ook wel bij. Maar ja. het is uh, het, het leuke contact is het me, meest belangrijke. Ja, en, en de, dat contact, uh, dat werd steeds minder volgens u? Of, uh... Nou ja, dat werd echt door de, de corona werd dat natuurlijk beïnvloed. Ja. Uh, dus die, dat click and collect, dat werkte bij ons absoluut niet eigenlijk. Ja, ja. Uh, dus uh, we moesten aanbellen en dan ja, konden ze moeilijk zeggen van mag ik even twee sleuteltjes hebben. En dan uh, gaat hem even een kwartiertje buiten staan te wachten. Dus uh, dat werkt niet. Ja, ja met, met wie heeft u eigenlijk samen besloten om ermee te stoppen? Nou, eigenlijk met mijn twee zons en voornamelijk ja. ook met mijn echtgenoten. die zegt op een gegeven moment van ik eind van dit jaar de, de, zijn we 50 jaar getrouwd, hmm. jaar, en 50 jaar ben ik ben ook met die zaak bezig, ja. dus dan wordt er geen tijd dat ik ook eens een keer wat aandacht heb. Ja. En uh, de, de, de, de nieuws kwam natuurlijk onlangs naar buiten. Welke reacties heeft u gekregen van uh, van de klanten? Ja, dat is uh, deze afgelopen week, dat is gewoon een soort uh, echt afscheid nemen en uh, dan komt het sociale uit uh, Zandvoort bovendrijven. is ja. komen echt uh, nu al, terwijl het eigen uh, donderpas het officieel afscheid is, ja. uh, komen ze nu al zeggen van, uh, kom je even bedanken voor de afgelopen jaren. Ja. En dat is natuurlijk hard Ik, Mijn cadeautafel staat inmiddels al aardig uh, gewild. <laughs> En uh, ze komen nu ook op, met een bloemetje binnen en dat soort dingen. Dat is ja. zo hartverwarmend. En ook oude uh, vrienden en kameraden die zeggen van... ...joh, uh, ik, uh, het mag eigenlijk niet, maar we hebben het begrip voor. Ja, ja, ja, nee, precies. Dat, uh, dat is ook mooi uh, om te zien, mooi om te horen. En over ja. dat uh, afscheid van uh, uh, komende donderdag... Uh, ...dat wordt wel iets speciaals, neem ik aan. Uh, ja, ik heb <laughs> voor mezelf... Uh, proberen zo informe informeel mogelijk te houden, mm -hmm. dus het, uh, het is niet met heel veel, ja, we doen wel wat er hand gebeuren. Maar uh, dan zeg ik van, uh, ik wil gewoon lekker in de lijn van ons bedrijf hebben, ja. daarom uh, doe ik het eigenlijk ook in de winkel. En dan dat ik zeg ik van, nou lekker informeel, uh, niet al te moeilijk, want uh, dan word ik emotioneel zelf, weet je, <laughs> Ja, Ja. En, en uh, u had het net ook al een beetje over dat, uh, dat, uh, dat de, die sociale kans zeg maar, van stand Dat gaat u dan waarschijnlijk ook wel erg missen. Wat, wat gaat u uh, zelf uh, nu doen? Nou ja, ik heb uh, de laatste jaren vooral natuurlijk geen tijd gehad voor uh, de hobby's die ik in ja. al, al meer. Dat uh, was onder andere biljarten en uh, tennis. Ja, dat is op een gegeven moment een klein beetje op een lage pitje gehad. En dat zijn toch dingen die ik wel weer gaan oppakken natuurlijk. Nou, hartstikke goed. En uh, ik wens u daar ook heel veel uh, plezier en uh, geluk mee. En uh, succes ook donderdag bij het afscheid. Want dat, zou, uh, dat zal niet uh, heel makkelijk worden, denk ik. <laughs> ik denk dat het nog wel heel, een beetje moeilijk wordt voor me. Maar ik uh, heb het met uh, liefde gedaan. Dus, uh, en ik bedank jou voor je interview. Hartstikke bedankt, uh, Peter Verstegen van De Lip. En uh, we gaan het missen in Zandvoort. Uh, dank u wel. Uh, Oké, okay, bedankt. Dag. We gaan over naar een stukje muziek, muziek 1973 van James Blunt. a mm minute. -hmm. We hoorden even twee stukjes muziek. Dit was A Journey met Don't Stop Believing. En dan gaan we nu over naar het volgende onderwerp. Want de reddingsbrigade die bestaat dit weekend namelijk 100 jaar. En daarover spreken we met Ernst Brokmeijer van de Zandvoortse Reddingsbrigade. Goedemorgen. Goedemorgen, jammer. Alle, allereerst al gefeliciteerd met jullie jubileum. Dat natuurlijk uh, eigenlijk morgen officieel pas uh, is. Ja, dankjewel. dankjewel. Ja, en, en eigenlijk de start. We vieren ja. morgen inderdaad... Uh, dat we uh, nou ja, exact 100 jaar geleden zijn uh, opgericht. Uh, maar eigenlijk gaan we dat vanaf uh, morgen het hele jaar vieren. Ja. Dat betekent dat uh, morgen eigenlijk een, een kleine uh, schot voor de boeg is, het officiële moment. Mm -hmm. uh, maar gedurende het jaar uh, hebben we nog een groot aantal andere activiteiten waarbij we met leden uh, um, zandvoorters en anderen uh, stilstaan bij 100 jaar renningspiegelen. Ja, precies. En dat is best wel wat, hè? Die, die 100 jaar. Uh, de, de kun je misschien allereerst nog voordat we naar, die, uh, naar dat jubileumjaar zelf gaan kijken nog wat vertellen over de oorsprong van de organisatie? Ja, die, die is eigenlijk een beetje tweeledig. We, we zien in, in, in uh, uh, nou ja, zeg maar, vanaf, vanaf 1900 hè, dat op, op, op meerdere plekken wordt nagedacht, hè? hoe kunnen we nou zorgen dat er, ja, dat er minder mensen verdrinken. Dus we zien in het binnenland uh, dat, dat echt wat mensen campagne voeren in grote steden. Van we moeten iets doen, want er verdrinken heel veel mensen. Ja. Uh, gelijktijdig zien we in de kustplaatsen, waaronder ook in Zandvoort, hè, dat in die tijd nog regelmatig een, een schip strand. Ja. Nou, we noemen het soms de grote broer, maar onze collega's van de KNRM die, uh, die gaan al iets verder terug in de tijd. Hè. Dus er was al een, een reddingboot die uh, op zee dingen deed. Uh, maar men had ja, toch voelde een beetje gemist dat eh, die mensen werden dan op het strand gebracht. En er was eigenlijk geen opvang. Uh -huh. en, um, en, en men is gaan nadenken, hoe kunnen we dat doen? En eigenlijk al um, een aantal jaren voor de oprichting van de Ringsbrigade. Ik zal uh, een aantal keer een poging gedaan, mensen bij elkaar nadenken. Kunnen we nou niet een club oprichten die nou ja, zich ontfermt over schipbreukelingen Die uh, het opkomend strandtoerisme uh, uh, daar een oogje op houdt. En uh, uiteindelijk um, um, heeft dat ertoe geleid dat uh, nou ja, in het ja. voorjaar, vroege voorjaar van 2022, uh, nee, uh, 1922 uh, ja. een aantal Zandvoorters bij elkaar is gekomen. En uh, hij heeft gezegd, ja, we gaan nu echt een ringschade oprichten. En op uh, 27 maart uh, uh, 1922 kwamen ze bij elkaar in, uh, in Hotel Groot Badhuis en hebben daar echt uh, formeel uh, het bestuur aangesteld. En uh, dat was het startpunt uh, van de ringsbrigade. Ja, ja, daar is Zandvoort dan best wel uniek in, of niet? Dat het al zo lang uh, gehoord, Ja, nou, we, we zien uh, langs de kust hebben we denk ik twee of drie uh, collega's die al honderd zijn. Hmm. Uh, de komende jaren gaan, uh, gaan er snel wat volgen. Uh, volgend jaar uh, de buren in Bloemendaal. Oh, ja. Dus het is echt wel een tijd waarin je die, uh, ja, de opkomst ziet, uh, ook van die reenstigades aan de kust. Uh, maar inderdaad, Zandvoort was wel een van de eerste aan, de, aan het kustgedeelte die, uh, die een reenstigade had. Ja, ja, en dan uh, even een sprongetje naar uh, 100 jaar later, waar we, waarin we toch wel de laatste jaren, uh, denk ik ook voor jullie, daar hebben we het al een keer eerder over gehad, uh, bijzondere jaren hebben meegemaakt. Ja, uh, hoe, ja. Hoe was het dan om, ja, in het achterhoofd van jullie bestaan bijna 100 jaar, om die, uh, hoe, hoe gingen die laatste jaren? Nou ja, maar wat denk ik in algemeenheid geldt is, dat je natuurlijk ziet dat uh, als je 100 jaar terugkijkt, en, en vooral de afgelopen periode dit dus heel veel foto's en, en, en verhalen en krantartikelen, ja. Uh, ja, het vergelijk is, is, is, is, is aan enerzijds heel, heel lastig. Honderd uh, jaar geleden een linnen tent, uh, de heren met een uh, nette pantalon, overhemd stropdas, uh, die op een stoeltje op het strand zaten. En uh, tegenwoordig een, een professionele hulpverleningsorganisatie, die gerund wordt door vrijwilligers. Mm -hmm. Dus dat verschil kan niet groter zijn. Uh, maar als je dan echt de artikelen leest van die tijd, ja. dan zie je dat in basis niet zo heel veel is veranderd. Hè? Het helpen van de baders, zwemmers, kindjes die zoek raken, eerste hulp verlenen. En niet heel onbelangrijk, de Zandvoortse jeugden het zwemmen redden bijbrengen... en zorgen dat ze zelf redzaam worden. en Dus zeker die laatste paar jaar ja. eh, zien we natuurlijk dat eh, de druk wel toeneemt. Eh, we gaan steeds meer jaar rond. Er is het hele jaar wel wat te doen op het strand. Mm -hmm. Het materiaal eh, wordt steeds beter. Eh, eh, ook daar, eh, ik zou bijna zeggen, letterlijk van paard en wagen en een teentje... Eh, naar eh, professionele vier keer vier voertuigen, waterscooters... Toevallig um, van de week met iemand over de computer. Die, en we zijn, nou, het is nog niet als de supermarkt dat die dicht gaat ja. als de computer uitvalt. Maar het, het scheelt niet heel veel meer. En er gaat steeds meer digitaal, camera's, uh, registratiesystemen. En dus we vragen ook best wel veel van onze vrijwilligers om dat allemaal te leren, bij te houden. En dat uh, ja, als je dan de afgelopen jaren kijkt, we natuurlijk een paar hele drukke jaren gehad. Mm -hmm. uh, uh, waarbij uh, het strand uh, echt veel drukker was dan normaal. Um, ik, ik heb het idee dat zeker op het gebied van watersport en kleine watersport... die trend niet meer weggaat. en Mensen hebben echt door die coronaperiode... echt de smaak te pakken gekregen met buiten dingen doen. Ja, dus ja. Um, ja, ook de komende jaren um, ja, zal, zal de noodzaak van de reedschade echt groot blijven. Ja, be belangrijker dan ooit hè, zou je bijna kunnen zeggen. Um, uh, morgen, als jullie de, het startschot dus geven aan, die, aan dat 100-jarig uh, jubileum... komt ook... Uh, Kees Winkel, die 72 jaar lid van de ZRB is. Uh, een uh, kort toespraakjaar. Wat zou je over hem uh, kunnen vertellen? Nou ja, hij de, de, de, ja, had denk ik twee namen door elkaar. Kees is onze, onze voorzitter, uh, dus, die, dus die is sowieso aan Oh, ja, ik, inderdaad. Die is nog geen 72 jaar lid. <laughs> uh, het, ja. wie, wie er wel is, is uh, mevrouw Luttig. Nel ja, ja. uh, en, en Nel is, is 72 jaar uh, lid, als, uh, als jong meisje lid geworden... ...als zoveel zandvoorters uh, uh, uh, met zwem en redden uh, uh, nou, opgegroeid. Hè, dus uh, dat is het moment dat ze lid werd. Um, um, is getrouwd met, uh, met uh, uh, Dick Luttek, ...die uh, echt een actieve, actieve uh, lifeguard was. En daardoor eigenlijk haar hele leven betrokken geweest bij de club. Hè, en, en ik begreep dat uh, uh, uh, en ze hadden samen een drogisterij... Uh, ...als er iets aan de hand was op het strand... Ja. ...dan was Dick weg uit de winkel... ...en uh, ja, moest zij maar zorgen dat het allemaal liep... Mm -hmm. hè, dus vooral uh, ook, ook nou ja, qua support heel veel gedaan. En ja, ik denk ook dat is, is uh, te zeggen niet uniek. Want we hebben heel veel leden die echt uh, uh, uh, van kind af aan lid zijn. En ja. als je eigenlijk eenmaal lid bent, en dan ben je misschien meer, niet meer zo actief als uh, strandwacht. Maar uh, ik weet dat er heel veel zandvoorten zijn die uh, hele mooie en goede herinneringen hebben aan hun jeugd. Uh, bij de reis En dan eigenlijk ook hun hele leven lid blijven en de club... Uh, vol blijven steunen. Ja, dat gaat zo van generatie op generatie natuurlijk. Ja, ja. En uh, uh, over die jeugd gesproken, daar zijn jullie natuurlijk ook steeds meer uh, mee bezig. Uh, uh, wat gaan jullie daar nog extra voor doen het komende jubileumjaar, uh, om daar alvast een inkijkje in te hebben? Ja, er, er lopen eigenlijk verschillende, verschillende dingen. Um, um, onder andere de afloopperiode is een ontwerpwedstrijd geweest voor een deel van onze jeugdleden die mochten meedenken over een speciaal jubileumbankje. Mm -hmm. um, en die wordt op dit moment uh, uh, gemaakt. Uh, onder andere Janssen en haar crew zijn daar heel, uh, heel nauw bij betrokken. Dus dat betekent dat we over een aantal weken bij beide renningsposten... een, een heel mooi uh, 100 jaar jubileum kunstbankje krijgen met mm het -hmm. werpen uh, van kinderen. Um, vanaf komende week gaat op alle uh, basisscholen uh, gaan eigenlijk twee wedstrijden lopen. Een hele leuke kleurwedstrijd voor de onderbouw. Um, en een um, ja, ik zou bijna ontwerpwedstrijd voor de bovenbouw. Waar okay. we eigenlijk uh, de, de, de jongeren vragen hoe ziet nou het werk van de ringswigade eruit over nou ja, x jaar. En wat, wat, wat ik net al zei, we hebben de afgelopen 100 jaar natuurlijk heel veel ontwikkelingen gehad. Ja, we kunnen ons denk ik niet voorstellen hoe die ringswigade er over 50 jaar uitziet. Dus, nee. uh, daar verwacht ik eigenlijk wel heel veel van, want kinderen zijn super creatief. Uh, uh, dus we gaan zien wat daaruit komt. Um, voor onze eigen zwembadjeugd. Hè. We hebben ja. 100 kinderen die uh, op donderdagavond in het zwembad uh, zwemmen en rennen. komt uh, later dit jaar nog een, een hele beachfestival. Waarin we ze ook uh, nou ja, um, um, ik kan mij zeggen, bedanken voor hun lidmaatschap. Maar ook gewoon een hele leuke dag gaan geven. Uh, dat gaan we ook nog doen voor onze lifeguards. Uh, we gaan nog een, uh, in juli komt de officiële jubileumreceptie okay. Voor uh, leden, oudleden, uh, genodigden en geïnteresseerden. Uh, dus er komt nog voldoende aan uh, de komende maanden. Hartstikke goed. En dan uh, toch nog even naar uh, het programma uh, van morgen. Wat, wat kunnen mensen daarvan verwachten? Ja, eigenlijk is het programma van morgen is, is vrij uh, uh, kort, zou ik zeggen. Mm -hmm. uh, niet heel onbelangrijk. Er uh, heeft ook wat praktische redenen. Hè. We hebben natuurlijk een fantastisch evenement in Zandvoort. De sequieren vandaag ja. 30. Ja. Uh, waardoor zowel uh, nou ja, het komen en gaan naar Zandvoort... En, uh, ...het reizen door Zandvoort wat lastig is. Ja. Uh, maar we konden natuurlijk niet om, om het officiële moment heen. Dus dat betekent inderdaad dat we om tien uur een korte bijeenkomst hebben... ...naast uh, onze Noordpost... Uh, ...daar samen met burgemeester Monenburg en, en uh, Luttek onder andere... Uh, de jubileumvlag hijzen... ...en op dat moment even kort stilstaan bij... ...nou ja, toch het feit dat we op dat moment echt precies 100 jaar bestaan... ...en daarmee ook uh, ja, ons jubileumjaar aftrappen... En dat ja. betekent dat vanaf dat moment onze jubileumwebsite of het deel daarvan uh, open is. Uh, mensen het programma voor de rest van het jaar daar kunnen vinden. Uh, onze jubileumwebshop open gaat waar hele leuke okay. reningsbegaarde artikelen in staan. Dus dat is echt uh, de, het officiële beginmoment. Het officiële begin inderdaad. En om dan toch uh, nog een beetje vooruit te kijken naar die volgende honderd jaar uh, hopelijk. Uh, ja. de, de, de, hoe, de, hoe zien jullie dat? Uh, met welke dingen zijn jullie nu bezig om, uh, om de reningsbegaarde nog meer... Uh, ja, inderdaad, ja, wat je ja, net ook in, al zei, die druk neemt toe. Ja, nou ja, je ziet uh, eigenlijk de afgelopen jaren al dat we, dat we ook wel echt kritisch kijken naar de, ja, wat wij dan noemen de opleidingsdruk. Eh, aan de ene kant uh, ja, we moeten onze mensen goed opleiden uh, maar als we niet uitkijken zitten ze de helft van het jaar in een, in een lesbankje uh, ja, dat is zeker als je met vrijwilligers werkt toch altijd de uitdaging ja. hoe vind ik daar een goede balans in. En dat betekent dat we twee jaar geleden zijn begonnen met een wat ja, het, het, uh, het indikken van de opleiding zonder dat we daar echt tekort doen aan de inhoud, maar uh, in plaats van een jaar lang, elke, elke week een dag of avond, proberen we dat in een kortere periode te doen. Uh, we kijken natuurlijk naar uh, innovatie en materiaal. Ja, dat hebben we de afgelopen jaren gedaan, onder andere uh, toevoegen van, uh, van camera's die we kunnen gebruiken. Uh, we zijn uh, bezig met het overstappen naar een, een andere manier, een ander communicatienetwerk waarmee we digitaal gaan communiceren. Ja. Um, en Dus op al die vlakken uh, ja, blijven we de ontwikkelingen volgen en uh, proberen daar nou ja, een, een, een vooruitlopende vereniging in te zijn. Uh, en met de andere gegaan is in Nederland waar we veel contact mee hebben. Mm -hmm. Te kijken, ja, wat kunnen we anders doen? En wat er, wat er daarnaast nog speelt en, uh, is natuurlijk dat we met de huisvesting bezig zijn. En dat zal uh, niemand ontgaan zijn. Uh, ja. Dat we natuurlijk uh, met, met smart zitten te wachten op een, uh, op een nieuwe behuizing op het, op het Zuidstrand. Maar ook eigenlijk de, de behuizing op het Noordstrand de komende jaren aangepakt zal moeten worden. Ja. Dus vooral is er echt nog uh, voldoende te doen uh, voor te doen, de, ja. de mensen van de brigade. Hartstikke goed. En uh, dan nog tot, uh, tot slot, uh, voor, voor alles wat jullie natuurlijk willen doen, hebben jullie mensen nodig? En ik heb al een keer ja. eerder gehoord dat, dat, uh, dat er best wel behoefte aan is. En uh, natuurlijk uh, altijd uh, vrijwilligers die zich aanmelden. Uh, naar ja. wat voor mensen zijn jullie op zoek? Ja, maar we, eigenlijk op twee vlakken. We zien aan de onderkant aan, aan jeugd. Vanaf, vanaf uh, 16 uh, kun je een, een jeugdstandachtsopleiding doen. Uh, maar uh, we zien de laatste jaren dat ook steeds meer uh, iets oudere jongeren of jong, jongvolwassenen uh, uh, uh, interesse hebben in de Rensegade. En uh, dus ben je inderdaad tussen de 16 en de. Uh, nou ja, uh, ik zou bijna zeggen, maakt niet uit hoe oud. Mm -hmm. Maar uh, vind je het leuk om uh, op het stroom actief te zijn? Uh, neem eens een kijkje op onze website www.zrd.info. Uh, of loop een keer langs bij een van de renningsposten. Er is altijd wel iemand uh, als we open zijn die wat wil vertellen over, uh, over de organisatie. En uh, ja, wie weet uh, vind je het zo leuk dat je, ja, dat je kan instromen en uiteindelijk ook uh, lifeguard gaat worden. Hartstikke goed. We, we gaan uh, zien wat uh, jullie jubileumjaar uh, gaat brengen. In ieder geval morgen dus het uh, officiële moment. Uh, veel plezier daarbij. Jan ja, mag die, ik nog een vraag stellen. Oh ja, ja, Pim mag altijd een ja, vraag stellen. Ja, ja, ja, wat, zeker. Uh, uh, er, heb je nog een leuk verhaal, een uh, leuk of sterk verhaal over de reddingsbrigade. Er moet toch een hoop gebeurd zijn in 100 jaar? <laughs> ja, dat, dat is de, de, de, altijd de moeilijkste vraag uh, die we krijgen. Of eigenlijk zijn het er twee. Hoeveel mensen heb je gered? En wat is het, ja, ja. het uh, spannendste wat je hebt meegemaakt? Ja. Um, ja, we zijn natuurlijk in zoveel jaren, en ik mag zelf ook al, uh, nou wat is het, 32 jaar uh, op het strand rondlopen. Uh, uh, er gebeurt zoveel, dat sommige dingen worden voor jou eigenlijk normaal. Ja. Uh, twee, uh -huh. twee voorbeeldjes waar ik, waar ik zo aan kan denken. Eén uh, is, uh, dat zou heden ten dagen niet meer kunnen gebeuren, maar toen ik nog niet zo heel lang lid was, in jaar of 14, 15. Uh, en ooit in de avond een hele grote zoekactie uh, op zee gehad. Uh, een katamaran waar iemand uh, uh, uh, overboord gegaan was. Um, en um, ja, in die tijd um, was het nog iets minder gebruikelijk dat we van die hele grote zoekacties hadden ja. en dat eindigde dus dat uh, ik samen met een van mijn beste maatjes op dat moment uh, beide 15 jaar in een renningboot midden op zee ja. uh, dat is natuurlijk normaal helemaal niet de bedoeling en wat ik ook zeg, dat zou vandaag de dag al helemaal niet meer kunnen, dat komt toen nog uh, ja, dat is toch wel bijzonder dat je als ja. kleine mannetjes ineens midden in een grote renningsactie zit... met renningboten, helikopters, vormen, ja. vliegtuigen. <laughs> en dus dat, dat is iets wat je eigenlijk altijd wel bijblijft. Een ja, ja, ja. um, andere, en dat is in, in een wat andere categorie, ik zou zeggen kleinleed... Um, is dat ook uh, al een aantal jaar geleden wij uh, op een bepaald moment uh, s'avonds gebeld werden vanuit Noordwijk... door de renningsbrigade daar en die zeiden ja, de dag is hier al over. <laughs> en het stond hier dus eigenlijk al leeg, maar we hebben nu al heel lang een jongetje zitten... ...ja, wat, wat we gevonden hebben. En we, we kunnen de ouders niet vinden. Nee. Nou ja, wij ook op onze lijsten kijken... ...en het bleek dat wij nog helemaal de noordkant... ...richting Ries um, ...een vermissing open hadden staan. Wow. En dat bleek dus inderdaad te gaan om een jongetje... Wat, uh, ...van een jaar of vier, vijf... ...dat vanuit Zandvoort dus zoekend naar zijn ouders... ...helemaal naar Noordwijk was gelopen. <laughs> uh, dus wij met de auto naar Noordwijk... ...en dan uh, ja, rijden we rond uur of acht avonds terug... Met een, uh, ...met een jongetje op schoot... Uh, ...roodverbrande bangetjes die halverwege in slaap valt... En oh, ja, en bij aankomst in Zandvoort uh, natuurlijk moeders in tranen, uh, vaders super ongerust. Ja, ja. En uh, ja, kan je zo'n gezin weer herenigen. Dus ja, ja. Twee, twee totaal verschillende voorbeelden, maar geven wel aan ja, ook hoe verschillend ons werk is. Uh, maar ook verhalen die je dan uh, ja, die je bijblijven. Ja, daarom, daar doe je het voor denk ik, ja. Ja, ja precies, ja. precies. Ik ja. heb ook wel eens het een verhaal gehoord van Godfried Bomans. Ja, het verhaal van Godfried Bomans. Uh, daar is overigens afgelopen jaar, in het Godfried Beaumansjaar, is het ook... Uh, online een heel uitgebreid artikel over Het um, was een ballonvaarder en, en een, een beroemd auteur um, en die had bedacht dat hij uh, vanaf Schiphol uh, een ballontocht zou gaan maken en die is uiteindelijk uh, aan de zuidkant van Zandvoort uh, in, uh, in zee gestort met zijn ballon <laughs> en uh, is daar net als de, de, de ballonvaarder um, uh, is die daar terecht gekomen en uh, uiteindelijk door uh, mensen van de Nou oh, er, uh, eruit gehaald. Nou, kijk eens. Dat is ook een mooi verhaal, ja. <laughs> ja nou ja, en, en weet je, het, het leuke ook is, het uh, aardig dat je daarover begint, is dat uh, ook vanaf zondag als onderdeel van ons jubileumsite ook een, uh, een, een heel mooi felicitatie-herinneringsregister online gaat, ja. waar uh, zandvoorters, mensen buiten zandvoort, uh, hun ervaringen met de ringzegaden kunnen oh, neerzetten. Dat is leuk. Uh, maar we roepen daarbij ook onze eigen lifeguards en oud-strandwachten op, uh, om daar hun mooiste verhaal, foto of wat ja. ze ook hebben, oh, ja. over de ringzegaden te gaan delen. Ja, dat vind ik een heel leuk idee. Ja. Daar ja, komt uh, uit, ja. vast nog wel uh, veel uh, uit naar boven. Ja, ik, ik geef nu twee voorbeelden, maar ik weet zeker dat uh, ook alle <laughs> andere strandwachten honderden van dit soort uh, nou ja, kleine en grote verhalen hebben. Die een heel mooi beeld geven van ja. uh, wat wij in die honderd jaar gedaan hebben. En de meest bekende persoon die je ooit gered hebt? Eh... Uh, je mag eigenlijk nooit praten over mensen, maar oh, in dit geval kan dat wel. Ja. Uh, of we hem helemaal echt gered hebben, is Gerard Joling. Ah, nou. uh, voor een voor aantal luisteren zullen weten dat Gerard regelmatig in z'n te vinden is. Onder andere bij Havana, maar ook op het, uh, op het Noordstrand. Um, en, en, en jaren geleden met waterskiën, uh, uh, nou niet zozeer echt in de, in, direct in de problemen was, maar uh, moest wel naar de kant. Okay. Dus wij hebben uh, toen een stukje met, uh, met Gerard gevaren en dat... Uh, ja, blijft toch altijd leuk. Uh, oh, ja. Een zeer dankbare man uh, die ja. ook in het verleden wel eens uh, over ons op zijn socials uh, hele aardige dingen heeft gezegd en... Uh... Ja, een groot hart heeft voor mensen die uh, vrijwilligerswerk doen en uh, ja, ja. Uh, ja, voor de maatschappij wat doen. Dus dat uh, was een leuke ervaring. Ja, dat vind ik een hele leuke verhaal om te horen. Ja, dat is ja heel, zeker. Wel enthousiast. Ja. Hé, hey, en borddankt. Ja. Hartst, hartstikke goed om dat te horen. In ieder geval nooit saai bij de Sandvoortse Rains Brigade. Zeker niet, zeker niet. Dat, dat houden we natuurlijk in stand. De 100 jaar receptie vindt dus plaats op 9 juli. En morgen ja. doen jullie het officiële moment. En uh, nogmaals uh, veel plezier erbij en alvast... Uh, Gefeliciteerd met het uh, 10-jarige bestaan. Ja, nou da dank jullie wel. En we gaan elkaar vast dit jaar wel ergens op een van die momenten uh, tegenkomen. Helemaal goed, bedankt. Oké, okay, fijne dag. Jo. Dan gaan we nu naar een stukje muziek. Maren Morris en Hoosier met The Bones. the hard time, We took a hard lift But we're alright Yeah Life sure can try to put love through it but we built this right so Nothing's ever gonna move it when the bones are good, the rest don't matter, yeah the pain could peel, the glass could shatter Let it rest En wie heeft uh, hier op ZFM Zandvoort bij? Goedemorgen Zandvoort. En uh, we gaan over naar het volgende onderwerp. En dat is namelijk Rotary Zandvoort die een actie uh, organiseert. En die wel heel leuk is ook voor de luisteraar thuis om aan mee te doen. Uh, daar praten we over met Carina Veren van de Rotary Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen. Even voordat we naar die actie gaan... toch misschien nog wel ook interessant uh, om even te vragen. Het zijn natuurlijk wel uh, bijzondere jaren geweest de afgelopen jaren. Wat zijn de uh, laatste ontwikkelingen bij uh, Rotary Zandvoort? Uh, in de zin van uh, dat we weer bij elkaar kunnen komen? Ja, precies. Dat, uh, ja, ja. ja, we zijn weer uh, bij elkaar gekomen de afgelopen uh, keren... Uh, bij uh, Strand en Nius. Dat is onze winterlocatie. Mm -hmm. En... Uh, nou, we hebben gewoon uh, met elkaar al uh, wat uh, online, uh, digitale, mooie rondleidingen kunnen ontvangen van mm -hmm. uh, experts. Nee, dus het is dus, dus eigenlijk uh, weer helemaal een beetje zoals het was. Hartstikke goed. Dat is goed ja. uh, om te horen allereerst natuurlijk. En uh, jullie hebben een actie uh, uh, opgezet ja. nu. Ja, het is eigenlijk de uh, tweede keer. Vorig oh, jaar ja. werd het ook gedaan en toen hebben we tulbanden gebakken voor uh, Pakkie en Moor... Um, daar hadden we een heel mooi bedrag bij elkaar gebakken. Dankzij alle mensen die natuurlijk een tulband hebben gekocht. En um, ja, toen dachten we van nou, dit jaar kunnen we het eigenlijk weer doen. En Maarten Koper, ook een lid van de Rotary Club, die uh, had contact gehad met uh, de heer Burger. een van de medewerkers van de Zandstroom. En hij is ook een oud-judoka. En hij zei dat er eigenlijk wel behoefte is aan uh, meer muziek bij de Zandstroom. En dat was eigenlijk uh, aanleiding okay. voor Maarten om dit in de groep te gooien... en uh, erover te praten of we dit als nieuw goed doel uh, wilden aannemen... Uh, tijdens onze tulbandenactie. En okay. daar waren we het allemaal mee eens. En dat, dat is vast ook met veel enthousiasme ontvangen bij de Zandstroom. Uh. Ja, zeker. Uh, gisteren uh, zijn er uh, leden bij de Zandstroom geweest... want we hadden natuurlijk al eigenlijk twee keer een bericht in uh, de Zandvoortse uh, Koran uh, laten plaatsen. We hebben ook al uh, verschillende berichten op uh, social media gezet. En er was natuurlijk ook wel tijd om eventjes de mensen uh, daadwerkelijk te zien... en mm -hmm. even de zandstroom te bekijken. Ik zelf als leerkracht ben er al een paar keer geweest... Uh, met mijn uh, kinderen van de klas. Oh ja. Dus ik uh, wist wel hoe de sfeer was en uh, hoe goed het is om uh, hier... Uh, Um, voor te bakken straks. Mm -hmm. um, maar de Rotri-leden zeiden ook van... nou, de, de mensen waren zo enthousiast over dit doel. Dus ik ben ook uh, blij dat we dit uh, nu doen. Ja, ja en uh, mensen kunnen die uh, tulbanden dan uh, bestellen natuurlijk. Hè? Ook via jullie website uh, te vinden. Wanneer beginnen jullie met bakken? Wij beginnen eigenlijk in de week voor Pasen. Dat hebben we vorig mm -hmm. jaar ook gedaan. Dus dat is eventjes uh, heel hard werken. Um, vorig jaar hebben we er ongeveer 100... 53 gebakken, met wat misbaksels erbij natuurlijk. <laughs> ja. En um, ja, we hadden echt een heel goed systeem. Want uh, Jeannette en ik uh, bakten dan. En uh, de andere rotileden die kwamen in ploegen om uh, de tulbanden te versieren en in te pakken. Nou, dat, dat liep eigenlijk op rolletjes. Ja. En um, nou ja, dit jaar uh, is het natuurlijk weer heel fijn dat Albert Heijn uh, alle ingrediënten weer... Uh, het aan ons, ja. uh, sponsort, uh, zodat eigenlijk het hele bedrag naar de zandstroom gaat. Dat is goed. En uh, wat, wat verwachten jullie van de actie? Gaat het nog een groter succes worden dan vorig jaar? <laughs> ja, dat hopen we natuurlijk wel. Nou, als het net zo'n succes wordt, zijn we al heel blij. Uh, we hebben nu wel iets meer uh, ingrediënten uh, besteld bij ja. Albert Heijn. Dus we gaan ervan uit dat we nog iets meer bestellingen binnenkrijgen. Vandaar ook dat ik nu heel blij ben dat ik uh, op de radio mag namens de Rotary Club om mm -hmm. mensen nog meer enthousiast te maken voor dit goede doel. Uh, we leven natuurlijk in een bijzondere tijd, dat er nog veel meer goede doelen spelen. Maar uh, wij willen ook graag uh, de lokale doelen steunen. en uh, mm -hmm. Met name dus nu dit keer de Zandstroom. Uh, want muziek is gewoon ontzettend goed voor het brein. En uh, de mensen die hier komen met een beginnend haperend brein... of een haperend brein... Uh, die genieten enorm van muziek. Mm -hmm. het, uh, he, het, het activeert. Het geeft rust. Het haalt herinneringen op. Het uh, maakt emoties los. En als je het filmpje ook ziet... van de zandstroom op internet... dan uh, zie je ook hoe blij de mensen worden. Ze zitten daar echt met een lach op hun gezicht. En uh, sowieso het samen zijn daar... Ja. Uh, dat is ontzettend mooi om te zien. Dus we moeten heel... Uh, blij zijn dat we zo'n mooi ontmoetingscentrum hier in ons dorp hebben. Voor deze mensen. Oké, okay, en uh, je zegt wij gaan bakken. Wie is wij? Wij gaan bakken. Wij, uh, nou ja, wij hebben natuurlijk uh, een heleboel clubleden. Mm -hmm. en, uh, maar Jeanette en ik uh, die gaan zeg maar echt uh, uh, het deeg maken en het bakken zelf starten. Nou, En dan gaan we er een heleboel bakken. En dan komen zo uh, langzaamaan alle uh, ...andere roodweerleden ook uh, aan tafel schuiven ...om dus die tulbanden te versieren. Oh, okay. En ik hoop ja. dat alle mensen... Um, ...want we hebben het een beetje makkelijker proberen te maken... ...door nu in de krant ook een QR-code erbij te zetten. Mm -hmm. uh, want tegenwoordig weet iedereen wel hoe dat werkt, hoop ik. Um, en dat maakt het bestellen ook wel een stuk makkelijker. Ja, ja. <clears throat> en dan kun je in de week voor uh, Pasen... Uh, ...kun je het bij Wijn aan Zee ophalen. Maar ik zie dat bakken helemaal voor me. Ik zie uh, ja, hoop, uh, <laughs> je... Je zult wel meerdere plekken hebben waar je dat gaat bakken. Je gaat dat niet bij jou thuis doen, denk ik. Uh, Zo, hè? Nou, we doen het wel bij uh, huh? Jeannette thuis. Huh? Uh, ze heeft een mooie grote keuken. Uh, ze heeft buiten nog een, een plek waar we uh, ook nog een oven hebben. Dus het is oh. echt gewoon twee ovens zijn fulltime aan het bakken. Ja, dat wil ik 150 van die dingen. Uh, <laughs> ja, en... Um, ja, daarom. Het, het gaat ook echt uh, als een soort uh, lopende bandwerk. Ja. Uh, want als het eenmaal in de oven zit, hup, nieuw deeg maken, ja. hup, versieren. Ja, het, ja, we hadden eigenlijk vrij snel okay. een heel goed systeem... Mm -hmm. om er gewoon heel veel achter elkaar te bakken. Ja, dus dat ja. is mooi. En waarom een band? Nou, we dachten het is Pasen. De mensen gaan uh, gezellig met elkaar aan tafel bij het paasontbijt. Uh, hoe mooi is het dat je dan een uh, goed gevulde tulband met mooie ingrediënten op tafel heeft staan, die ook nog eens heel leuk versierd is. Maar daarnaast, wat vorig jaar ook gebeurde, uh, waren er mensen die uh, uh, hun teamleden van hun bedrijf allemaal een tulband, sch tulband ja. schonken uh, voor de paasdagen. Dus uh, je kan het ook nog als geschenk uh, geven okay. en daarnaast meteen het goede doel steunen. Hartstikke ja, ik, ik zou eigenlijk wel leuk vinden als je een tulband naar de studio kon brengen de volgende keer. Dan kunnen wij het nou. dus proeven en dan kunnen wij gewoon nou. zeggen: Nou, uh, dus heerlijk, dan kunnen wij het aanbevelen. Hè? Met een lekker kopje koffie erbij. Is dat geen leuke idee? Nee. Ik dan kom je het persoonlijke uh, uh, achter de microfoon uh, verkopen. Nou, dat is mooi. En dan kom ik hem uh, brengen of iemand anders. Ja. En dan zetten we de microfoon aan en de rijding ja. aan. En dan kunnen mensen meteen horen hoe lekker er is. Hoorlijk, en dan is kunnen ze nog bestellen. En hoe mooi versierd. Ja, wat, wat een uh, goed idee. Ja, nou kijk. Ja. We hebben een afspraak dus. Ja. We hebben een afspraak. Hartstikke, Hartstikke goed. goed. En uh, de, voor, voor de rest van de mensen die uh, mee wil doen en uh, graag een tilband wil bestellen, waar kunnen zij terecht? Uh, uh, was... ze kunnen, ja, ze kunnen in het krantje kijken van deze week. Mm -hmm. Daar staat een artikel met de QR-code erbij. En um, in de krant van twee weken daarvoor staat ook een heel artikel met alle gegevens erbij. Okay. En ik denk als je op internet kijkt, dan uh, kun je het ja, ook snel vinden. Ja. Okay. Ja. Nog een heel domme vraag van mij: is het hmm? een tulband of tulband? Tulband, <laughs> tulband. <laughs> nee, tulband. Nee, het is 1B, ja. Een beetje ja. Oh, oké, okay. Nee, het is geen tullenband of tilband. Of, nee, gewoon tulband. Nee, tulband. <laughs> oké, okay, hartstikke goed. Dan hebben we, dat, heb ook, uh, dan hebben we dat ook helder. Ja. Um, hartstikke bedankt ook voor de tijd... Dat, ja, goed. Uh, dat ik er iets over mocht vertellen. Geen en probleem. volgende week. Carina Veren van uh, Rotary Zandvoort over de tulbandactie... en uh, ga ze bestellen voor de Zandstroom. Uh, dank u wel. Hartstikke bedankt. Helemaal Fijne goed. Dag. Gaan we naar een stukje dag. muziek van uh, Nation of Language... Stars and Suns, en dan zien we u of u of jou of de luisteraar zometeen in het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. Hey.